De drie Choshone-Indianen, door de facteur van Fort Boisé aan de kinderen meegegeven als gidsen en beschermers, hadden hen, zoals jullie gehoord hebben, lelijk in de steek gelaten. En wat erger was, al hun voorraden hadden ze meegenomen. Alleen hun dekens, wapens en wat klein huisraad hadden ze nog. En toen ze anderhalve week later aan de voet van de blauwe bergen waren gekomen moesten ze zonder enige beschutting de eerste geweldige herfstregenbui over zich heen laten gaan. Bibberend scholen de kinderen in een kloof tegen een bemoste bergwand die in minder dan enkele ogenblikken kaal en groenachtig glibberig was. Niet alleen de regen zuiste, maar ook de wilde beken en stromen die overal ontstonden. Hele struinen en bomen werden ontworteld en meegesleurd. Aardkluiten en stenen raakten los. Alles ging holder de bolder door plotseling volgestroomde beddingen naar beneden. De regen zwiepte en gezelde het troepje in de kloverscholen tegen de bergwand klevende kinderen. Ze stonden als dodelijk beangste schapen, schuin achter elkaar, met de gezichten naar de ruwe rotsmuur gekeerd. Het ademen ging moeilijk. Hun ruggen werden geteisterd door de harde, ijzige stralen. Het was alsof ze geen kleren meer aan hun lijf hadden. Stenen werden naar beneden geslagen en leverden gevaar op. Ook lang duur. Ik, ik ben nou toch wel erg bang, Jon. Au. Oh. de regen doet zo pijn. Hagel, hagel en regen door elkaar. Het, het is de hagel die onze huid kapot slaat. De regen was het alle bloed weer weg. Maar die wond in je achterhoofd, die, die is van een steen, Jon. Komt er niet op aan, volhouden. Ja, natuurlijk. niet lang duren. Zoveel water en hagel is er in de hemel niet bij elkaar. Als de geweren, en de kruidhoorn maar droog gebleven zijn hè? onder de slaapzakken. Als dat niet het geval is, weet ik waarachtig niet wat we dan moeten beginnen. Maar wat is het bestand tegen deze regenvloed? Onze, onze voeten staan tot de enkels in het water... Maar, ah, we kunnen niet ver meer van ons doel zijn. Alleen deze laatste bergketen nog. Maar, maar, zonder bruikbare wapens en zonder materialen om strikken te zetten. John, het water begint te wassen. Er komen veel meer stenen mee. En, en aarde, takken en wortels. Kijk eens naar boven. Daar komt een geweldige kroon van een grote boom langzaam naar beneden schuiven. ja. Ja, ze schuren verschuuren, langs de bergwand. Maar vijftig meter verder wijken de wanden van de kloof verder uit Als die boom plotseling losraakt, raakt, heb je kans dat hij door het water zo'n grote vaart krijgt dat we niet meer op tijd weg kunnen komen. Na naar beneden kunnen we niet. Francis, we moeten aan de overkant omhoog. Dat is onze kans. Oh ja. De andere wand van de kloof is minder stijl dan die waar we tegen schuilen. Hè? Jij gaat vooruit. Ik kom het laatst. Neem jij Lizzie mee? La, uh, Lizzie, Lizzie kom Louise en Cathy vooruit. Mathilda, ja, ja. achter Louise en Cathy aan. Hè. Ja. Vooruit, klimmen we hoog. Achter Francis aan. Hou je vast aan de struiken. Ik kom met Indipensia. Vooruit, ja, Cathy. Ja, vooruit, ja. Cathy. Vooruit, Cathy. Oh. Vooruit, oh. Oh. Oh. Oh. Cathy. <lacht> oh. Zo, zo zijn we hoog genoeg en veilig. Oh, de geweren en onze slaapzakken liggen nog beneden. En Anna? De boom komt steeds dichterbij. Kathy, pak Independia vast. Hou er goed vast, hè? Ik ga naar beneden. Als ja, ja, ja. een berggeit gaat John naar beneden. Oh, hij staat tot zijn knieën in het water. Ja. Francis, hier komt de kruid horen. Vang me. Hebben. De slaapzakjes zal ik erin op gooien. Ze zullen wel in de struiken blijven hangen, dan kan jij ze ophalen, Francis. Kom, maar. Kom. klaut dat het dapper mee. De boom blijft steken vlak voor de opening. Aan die uitstekende rots. Oh. Het regent niet meer. Nee, maar Anna, Anna is nog niet veilig. Elk ogenblik kan de boom weer op drift raken. Anna! Anna, Anna, val niet! Doe maar! Anna! Anna! Anna! uit. Oh. Nog eens naar beneden. Om het derde geweer te redden. Nee, John. De boom. Oh, John. Het is maar een kleine vleeswond. Daar komt de zon weer. Het klaart op, kinderen. Oh, ja, maar, maar ik, ik heb het nog kouder dan in de ergste regen. Oh. En mijn kleren plakken tegen mijn lijf. Oh. In beweging blijven. Vooruit opschieten. We gaan nog een eind naar boven toe. John. Kom nou, Louise. Wees niet zo verschrikkelijk kinderachtig. Je moet in beweging blijven. Ik kan niet, John. Ik, ik voel me helemaal bevroren. Nou, schiet nou op. Er is daarboven een helling pal in de zon. Uit de winter met een droog voor de kleren. Oh. Ik, ik ben blij dat de kleren hoor Ik... Ja, kom. Kom nou, Cathy. Oh. Zo, nog even. We komen er al. Oh, het is hier heus warmer dan beneden. Het krui bij is van boven weer droog. En daar is het droog gek waarom Ketty moest lachen. <h getan tales> die dode boom over die zwerfkei, daar hangen we onze kleren aan op, hè? Aha. En daarna zal ik in die pentia wrijven en wrijven tot ze weer vuurrood en warm is. Oh. Uh, Francis, sta jij een hoop dunne twijgen van die struiken en rits de bladeren eraf, hè? Geef iedereen een bos en dan maar rondrennen en elkaar met de twijgen slapen. Oh. O, ja. Wie het roodst wordt, krijgt een beloofd. <lacht>. <spoiled� personajes> <feito> ja, <t improvement comaguard> ja, in die pentia. <t efficient> nu mag je schreeuwen. Het kan me nou niet meer schelen. Warm moet je worden. <middels> Wat een taaie duvels. Zeg vooruit, Louise. Anders geef ik jou een beurt die niet maals is. Wil jij niet meedoen, Louise? Nou, wacht. Zal ik iets <middels> leren? Goed zo, Francis. Goed zo. Laat ze het maar voelen. Zo, in die Nou ben je weer lekker warm. En nu zal ik mezelf eens een beurt geven. Kijk eens naar John! Als een vuile hond die door het kraait met zijn rijst. Kom hier, John! Dan zal ik je zijn een beurt geven met mijn takkenbals. Nee, nee, niet nodig. Je zal zien dat ik het roodst van allemaal zal oh, zijn. Nee, hoor, ik heb. Kijk maar, ik gloei van mijn hoofd tot mijn voeten. en mijn oor branden en mijn tenen tintelen, joh! Ja, zien jullie dat? Ze heeft gelijk. Ja! Jij krijgt de prijs, Katty. Oh. Een kroes melk van Anna. We kunnen ze weer aantrekken, jongens. En mijn waterdichte tondeldoos is werkelijk droog gelegen oh. van binnen. We kunnen tenminste een vuur maken met het hout van die dode boom. Oh, John. Ik heb zo'n honger. Nog eventjes geduld, Mathilda. Ja, jullie allemaal. John. Eerst moet mijn kruid droog worden. Zit John? Ja. De slaapzakken zijn ook wel aardig opgedroogd in de zon. Fijn zo. Dan kan ik de kruidhoren erop uitschudden en het kruid laten drogen. John! John, waarom schud je een stuk van je hemd af? Ik moet de geweren uit elkaar nemen en drogen, Louise. Oh. Maar ik zal maar liever eerst wat strikken gaan zetten. Ze zijn nog te nat. Ja, Maar je hebt toch geen lokka's? Nee, ik heb geen lokkaas. Hey. Maar nu wel. John! Schrik je van dat beetje bloed? Nee, maar dat je jezelf zo'n snee in je dij hebt gegeven. Nou heb ik tenminste aas. Dit je met bloed. Oh, nou. Nou, Hier komen ze wel op af. John, wil je alsjeblieft ook wat voor mij nemen? <laughs> Jouw bloed is te jong, joh, dat ruikt niet. Mijn bloed ruikt reuze. Als je maar weet dat ik het niet gebruiken kan. Hij ging weg met zijn repen voor de strikken en zijn merkwaardig lokkaas. Steeds meer kledingstukken werden droog. Toen John terugkwam waren ze allemaal aangekleed. Hij droeg iets voor zich uit. Een grote, waarschijnlijk oude en taaie bosduif. Doodgehageld, zei hij. Het was net voor ieder een klein geroosterd hapje. De botjes werden bij een laatste strik gelegd. Het gezicht en de handen rood gestreemd door de hagel en geschramd door de takken, zaten ze in de schemering in het rossige schijnsel van het vuur. Ze aten wat van de harde, zure kraaibessen. Lizzie en Indipensia hadden melk gekregen. De hemel geven dat ze die veerkracht, opgedaan in Fort boisée nog een tijd mogen behouden, dacht John bij zichzelf. De slaapzakken waren nog vochtig, maar ze kropen er toch in. Twee bij twee, zo dicht mogelijk bij het vuur. En ze sliepen gezond door het wolvengehuil heen. De regenbui was maar een voorproefje geweest. Ze trokken door een wild land met diepe afgronden... ...en verraderlijke kloven... ...die waren verborgen onder dicht struikgewas... ...met woeste stromen... ...en dichtbegroeide hellingen... ...hier en daar ondoordringbaar. Regenbuien, hagel en verblindende sneeuwstormen... ...beukten hen... ...maakten hen klein en kapot. Snachts, voor het geregeld... ...hun mocassins waren versleten. Ze hadden repen wolfsvel om hun voeten gewikkeld... Maar dat hielp niet voldoende. Hogerop baggerden ze, door diepe sneeuw, tot aan de knieën, tot de heupen. Ze kwamen nog maar vijf of zes mijl per dag vooruit. Ze sleepten zich voort op hun stuk gelopen bevroren voeten. Op een dag gleed Anna uit. Ze viel onhandig opzij. Louise die naast haar liep, viel onder haar. Francis, help. Ja. Anna is bovenop Louise gevallen. Kom, Anna. Kom. Opstaan. Doe nou. Help nou een beetje mee, Anna. Kom nou. Ja. Ja. nou kom op. Oh. Pijn. Pijn. Pijn. Zo, ja. Zo, Louise. nou kun je opstaan. Ja, ik, ik kan niet, John. Oh, nee, niet aankomen. Ik kom. Mijn been is gebroken, John. Ja Het is gebroken Wat nou We kunnen niet verder Ketty en Mathilda, jullie maken een vuur Ja Het been zwelt helemaal op John Help me sneeuwballen maken Francis We zullen die ballen tegen het been van Louise drukken hè? Ik heb het vader eens zien doen met de gekwetst been van een paard En toen is de zwelling ook teruggegaan Dat zal wel een tijd in beslag nemen Dat hindert niet, als het maar helpt we kunnen nou toch niet verder. En het is het enige wat we nu voor Louise kunnen doen. Aan de volgende dagen durf ik haast niet te denken. En, en, en ga jij dan straks maar slapen, John? Ik, ik roep wel als er iets is. En als er hout op het vuur moet...